niet zelf gaat doen, maar het alleen zal begeleiden. Justitie gaat twee oud-directeuren van woningcorporaties vervolgen wegens fraude. Het zijn Hubert Mullekamp van de Amsterdamse woningcorporatie Roosdeel en Henk Sligman van het Rotterdamse PWS. Beide oud-directeuren zijn al verwikkeld in civiele procedures waarbij de corporaties miljoenen euro's bij ze claimen. Nu worden ze dus ook strafrechtelijk vervolgd. Sinds het begin van de ebola-uitbraak in maart... zijn bijna 14.000 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De levensbedreigende ziekte breidt zich snel uit. De afgelopen dagen zijn er 4.000 besmettingen bijgekomen. Het aantal mensen dat aan ebola is overleden is gestegen naar ruim 5.000. Duitsland gaat definitief geen tol heffen op lokale en provinciale wegen in grensregio's. Daar werd gevreesd dat toeristen zouden wegblijven als ze tol moesten betalen. De regering is voor die argumenten gezwicht. De tol wordt nu voorlopig alleen ingevoerd op snelwegen in Duitsland. Bruinvissen in de Noordzee hebben last van het toegenomen lawaai onder water. Daardoor kunnen ze moeilijker onderling communiceren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een gehooronderzoek bij bruinvissen. Volgens de onderzoekers is er door menselijk toedoen steeds meer geluid bijgekomen, zoals dat van windmolenparken. Het weer geleidelijk droger. Vannacht zijn er in het noordoosten opklaringen. Daar koelt het sterk af tot een graad of 4 en er is kans op vorst aan de grond. Elders in het land is het veel minder fris. Morgen veelal droog met wolkenvelden en een klein beetje zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersabdaad. Verkeersabdaad. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Er staat in totaal ruim 200 kilometer file. In de Randstad vooral veel verdraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en de afrit Bunschoten, 9 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen knopend Hoevelaken en Inbrugge, 6 kilometer. De A12 Utrecht en Haag tussen Bodegaven en het Gouwe Aquaduct, 7 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, 7 tussen Hendrik door Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Op de A20 hoek van Holland Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt plein ook 9 kilometer. En de andere kant op 7 kilometer richting hoek van Holland is dat. Ook bij knooppunt Plein. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Lunette 6 kilometer. Ook op de A27 een stukje verderop tussen Everdingen en Noorderloos 8. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar zijn bij de Uithof twee rijstroken dicht door een ongeluk en de file daarachter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 Is dit het ritme van Zandvoort? Een nieuw uur. CFM Beachmasters. Stefan Kollaert. 106.9. She's okay, and I'm alright. But she's away I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, in my mind.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 She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong.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 Oh, oh, oh, oh. And yeah. you know I said it's true, I can feel God can you feel it too? I can feel it all oh, oh. I can feel it all oh, And oh. you know I said it's true I can feel God can you feel it too I can feel it oh, oh. I can feel it all oh. Samen <laughs> met John Newman. Feel the love. Hier bij jouw lievelingsradiostation CFM. Tijd voor een nieuwe editie van CFM Beachmasters. Waarvoor je ook nog hoorde: Mr. Props, de nieuwste. Wat een ongelooflijk mooie plaat. Om zo in deze koude winteravond uh, lekker bij weg te krijgen. Nothing really matters. Ja, en om uh, een beetje in die winterstijl te blijven. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje het winteridee weer begin te krijgen. Het um, is natuurlijk ook dit weekend zo geweest dat uh, de klok um, verzet werd. Zodat we weer helemaal uh, op en top in de wintertijd zitten. Maar ook gewoon het hele gevoel. Ik, um, ik ben een beetje wat moeier. Ik heb het wat kouder. Ik merk dat als ik nu buiten sta, dat, het gewoon even, dat je weer zo'n wolkje hebt. Bla, bla, bla. En dat had ik dit weekend helemaal. Want um, ik was dit weekend voor het eerst aan de slag voor Peppermind. Daar had ik gesolliciteerd. En um, mocht je dat niet weten, Peppermind is een promotiebedrijf. Um, heel veel studenten werken daar. Ze willen ook echt een beetje een studentenuitstraling hebben. Uh, nou, ik ben natuurlijk die ultieme student. Je ziet het meteen, luie flikker. Uh, echt een typische student. In ieder geval, um, ik had daar gesolliciteerd en afgelopen weekend had ik mijn eerste werkdagen. De eerste twee. En dat zijn ook meteen mijn laatste twee werkdagen geworden. Um, ik heb um, maandag een mailtje gestuurd dat ik erachter ben gekomen dat het niks voor mij is. Ik um, had op zich, uh, ja, ik vond het wel heel tof. De sfeer daar was heel tof. En mocht je nou zoiets hebben van... het lijkt mij hartstikke leuk... ga het ook vooral doen. Want ik denk dat het echt... dat als je het leuk vindt... dat het best wel eens helemaal je ding kan zijn... en dat het superleuk is... een super fijne manier is om geld te verdienen. Maar uh, nadat ik dertig keer mijn verhaaltje had afge afge afgegooid... en nog steeds niks geschreven had... had ik ook wel zoiets van... ja, oké, okay, dit is misschien niet helemaal mijn ding. Um, dus ik ben er weer weg. Maar ik wil toch dan even zeggen... en een klein beetje je promotie op de radio... dat als je promotie werkt... haha, promotie, promotie werkt... Um, als je dat leuk lijkt en het je gaaf lijkt om, mensen aan, om heel veel mensen aan te spreken en proberen in te schrijven voor een goed doel, want je doet ook echt nog wel iets goed, dan kan ik je absoluut aanraden om een keer op peppermint.nl te kijken. Maar goed, vorige week dus vol bombarding hier aangekondigd in het programma dat ik dat ging doen. En uh, nu zit ik weer gewoon helemaal met volle focus en volle aandacht hier bij jou. Op deze dus wat kouwere woensdagavond. We zullen er meer krijgen, die koude woensdagavonden, de aankomende periode. Hé, hey, um, ja, kouwe woensdagavonden, wintertijd. Ik vind het wel weer eens tijd voor een kerstplaat, mensen. Hallo, lieve mensen. Hi hi. Heeft er iemand te pikken? Je mag, hoor. De jeugd van tegenwoordig. Ho, ho, ho. Merry Christmas, everybody. Voor is aangekomen, ik ben je de laatste mogen Splinternievels, ja, ze gaat, kijk, wil je lopen. Kluwijn in mijn linkerhand, Katjesbillen in mijn rechterhand. Wat al is kankerlam, Juntjesbillen, kom vechten dan. Nee. Dan Kona, dit is Jan Zoonmaat, so ik smak hem en zijn oma. Oh Katje, ja? ik vind je lekker, okay. is het goed als je vijfdonnies van je leed? Wat ga je daarmee doen dan? Niet veel. Oké, okay. als je maar wel met me deelt. Tuurlijk gek. Het is kerst dus deze week geen de rest Willy wat tof Apergé en fies of her Die kleiders oh. die rijk zijn Dankzij wat gebeurd oh, Niet niet weer wat gebeurd Ik heb best een pak met biezen van Chanel's. Chanel. Naar het geld over de bank met liefde, jawel. Overdadig en overvloedig, ik Power hou ervan. Met die certified worldmate, bouw het main. Hate die bowls en casheers, maat ta en tak en cranberries. Sneeuwpoppen met een popje, jawel. En biertjes met wat mayonnaise, ik heb geen honger. Oh, maar ik stop me vol. Ik heb geen honger, maar ik stop me vol. Ik heb geen honger, maar ik stop Je weet dat ik met Bengts koud. Kalkoen kou. is in de oven. We eten weer een oude. Kind, katje op schout. We eten als goud aan brood. Ik hou het goedkoop als Hou, hou, hou. Doe niet de afhaas. Neem nog een nacht aan. Zit op mijn gakgaas. Een glu met een pakgaas. Vorige kerst, meest ging ik te hard. In deze keer doe ik dat weer. zit in the park. Kom uit de oven halen. En naar nou mijn huis rood. Net betrokken als les. Lie, voor de mijn de stinkende fles leeg. Like. Laat is dit toch. Het is kerstmis, dames en heren. Nou, Het duurt nog even, maar het, het is gewoon weer fijn, weet je wel. Het is bijna november. Mag weer, vind ik. Ik zou hem ook gewoon zo nog een keer draaien. Ik word er echt zo blij van. Deze plaat vind ik zo mooi. Die jeugd van tegenwoordig en ho, ho, ho. Hier natuurlijk bij ZFM. Daar luister je naar. Hé, hey, um, zometeen gaan we het eens even hebben over je telefoongedrag. Ja, het, het, het. ik heb um, afgelopen jaar mijn telefoon een keer een week uitgezet. En ik heb de intentie om dat uh, op vakantie weer te gaan doen, als echte smartphone verslaver. Uh, normaal heb ik altijd zo'n abonnementje: dat je in, in het buitenland nog gewoon 100 MB per dag mocht verstoken. Mooi, oh, geen Netflix kijken, maar social media, jongen, de hele vakantie door. Um, dat ga ik dus een keertje niet doen. Um, telefoonverslaving zometeen. In Maurice de Jonge hond hebben we daar een super toffe vraag over. We hebben ook de nieuwste Avicii de Daisy. Komt er zo meteen aan. In eerste tijd voor DJ Snake en Lil Jon. Turn down for what. I'm yes. yes. Samen met Robbie Williams, de Days en er nog DJ Snake en Lil Jon turn down for what. Horr, horr, horr, horr, horr. Maurice de Jonge, hond hond, hond, hond, hond, hond, Maurice de Jonge, hond, hond, hond, de Jonge, hond, de jongen. Hond hond hond hond, hond. Hond. Hond. hond, hond, hond, hond. Het Kickstarter-project No Phone, een blok plastic, gaat dan toch echt van start mensen die fysiek een telefoon in de handen willen hebben zonder daarbij een echte telefoon in de handen te hebben. Het klinkt een beetje raar, of niet? Uh, we weten niet in welke behoefte de NoPhone voorziet, maar misschien is dat juist het idee. Een technologievrije oplossing waarbij je echt met de wereld om je heen in contact bent. Om daar nou echt de 12 dollar of meer voor neer te leggen is de grote vraag. Blijkbaar is het toch animo genoeg voor de NoPhone, want het Kickstarter-project heeft genoeg over opgeleverd om los te gaan. Het is trouwens niet de eerste keer dat mensen achter de NoPhone het op Kickstarter probeerden. Een eerdere poging die liep op niets uit. Maar dus zeg maar een telefoon waarmee je niet kan bellen, gewoon een stuk plastic. Om een beetje af te kicken van de digitale revolutie en daar gaat de vraag van deze week over. Mocht het je trouwens te snel gaan, dan kan je hem altijd nog checken op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash cfmbeachmasters. Like die dan ook meteen. Zijn we heel blij mee, blijf jij op de hoogte. Ik ben verslaafd aan mijn smartphone, dat is de vraag van deze week. Je kan reageren via de mail collaart.hotmail.com of via twitter at Beachmasters. Ik ben verslaafd aan mijn smartphone. Optie A, ja, ik gebruik hem veel te veel. Dankzij dat beeldscherm ben ik bijna schuld. Optie B, ik let goed op, maar af en toe ben ik nog wel in die digitale wereld verzonken. en moet iemand me even terug in real life bonken. Optie C, nee, mijn smartphone beheerst mijn leven niet, al wordt het gedaan door Doutse Stiep. Of optie D, die, ik heb nog een Nokia, wat geld voor jou? Let me know, kom uit of via Twitter, at CFM Hey, what up? This is the 9075. En Chocolate hier bij CFM. Hey, uh, ik kwam hier vandaag naartoe rijden. En um, die hele weg is afgesloten, die Zandvoortslaan. En ik moest helemaal om via de zaal weg. Nou, het was, ik kwam hier echt om drie minuten voor zes, kwam ik hier de studio binnenrennen. Ik moet ook meteen in reclame heel hard aan de bak om uh, alles hier klaar te zetten voor het volgende uur. Um, dus het was druk op de weg. Zometeen gaan we eens even kijken op de rest van de situatie van de weg. En ook hits van Charlie, XCX en Imagine Dragons zometeen. Eerst je weer update. Plaatselijk mist en motregen. In het noordoosten zijn brede opklaringen mogelijk. En daar kan het dan um, tot 4 of 5 graden afkoelen. Elders is het zachter. Morgen zijn er wolkenvelden en zo goed als droog. Het wordt 12 graden in het noordoosten van Groningen... tot 18 graden in Zeeland, Brabant en Limburg. En aan je verkeersinformatie, het is druk op de weg. We beperken de meldingen tot uh, langer dan uh, 6 minuten. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt-Empel. Er is 6 kilometer stilstandsverkeer. Deze vertraging van ongeveer 22 minuten komt door een eerder ongeval. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkerveen en Maarsen. Daar sta je ongeveer 18 minuten langer stil. Dat, um, komt, um, dat komt door een onbekende oorzaak. Goed verhaal dit. Aan de A2, Utrecht, Zertogenbos, tussen Eindhoven en Maastricht, Noord, daar tussen knooppunt De Hocht en De Leende, daar 11 kilometer langzaamrijdend verkeer, is de vertraging van 11 minuten, komt door een eerder ongeval. De A4, Amsterdam, Delft, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen, er 5 kilometer stilstaand verkeer, sta je 8 minuten vast, en dat geldt ook daar tussen Prins, Kruisbrein en Rijswijk, daar 7 minuten, komt door een eerder ongeval. Dan de A10, Watergrasmeer, de Nieuwe Meer, de binnenring, tussen Amstel Business Park en Amsterdam Oud-Zuid, er 4 kilometer langzaam rijdend verkeer vertraging van 8 minuten. Daardoor um, ook een afsluiting... van de rechte reis De A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West... en Oosterbeek, daar 6 kilometer verkeer duurt 13 minuten. En dan de A12 Utrecht-Den Haag, de parallelbaan. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt de Oude Rijn... daar 4 kilometer verkeer gaat je 13 minuten kort. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette... en de meer naar 7 kilometer verkeer. Dus, ongeveer 20 minuten komt door een eerder ongeval. En daardoor, tussen Bodegraven en Zevenhuizen, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer gaat je ongeveer 8 minuten duren. De A13 Rijswijk-Rotterdam, tussen knopend Ieperburg en Berkel en Rodendijs, daar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer, vertraging van 7 minuten. De A14 ridderkerk Gorikum tussen Papendrecht en sliedrecht west is een ongeval gebeurd. En daardoor staat tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht, 5 kilometer uh, ongeveer stil gaat je ongeveer 17 minuutjes kosten. Dan hebben we verder deze nog, de A27 utrecht ik hem tussen Knoop met dingen en Lexmond. Daar sta je 20 minuten langzaam vast... En 6 kilometer langzaam bij het verkeer. En dan nog je flitsers. Zijn er op dit moment niet heel veel. 6, de A1 Amersfoort-Amsterdam... bij Ektometapaal 39.9 is bij afrit punschoten Spakenburg. Daar A6 Lelystad-Muidenberg tussen Haaien-Restaurant en Almere-Buiten... Daar um, bij hectometer 64.9. De A6 Lelystad Muidenberg, tussen Haai restaurant en Almere buiten daarbij 66,7. De A12, Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar, daarbij 147.8. De A27 Gorekum Breda tussen Oosterhuis en Beda, daarbij 7.8. En tenslotte nog de A28 Meppel Hogeveen, voet van het Gas bij knopend Meppel, daarbij 118,0. Stefan Collart met de hits van Beachmaster Kelvin Harris, Katy Perry, Mr. Props, ZFM. en boom, clap hier bij ZFM. Goed, zometeen is het weer tijd voor de discussie. Drie onderwerpen waar we het een minuut aan volgend over gaan hebben. En welke onderwerpen dat zijn, dat ligt helemaal aan jou. Het is helemaal vrij voor jou. Vul het in op de manier dat jij wil. Dus dat vind ik leuk als je het over hebt. Per onderwerp dus een minuut. Drie onderwerpen nodig. Mogen via collard.hotmail.com. De mailadres staat wagenwijd voor je over. Dan gaan we daar zo meteen even over kijken. Super top. Ook Dangerous oh, oh, oh. komt eraan, de nieuwste David Guetta. En wat dacht je, van Taylor Swift gaat een nieuwe cd uitbrengen. Word daar eerder al Shaker af van. En tweede werk, Out of the Woods, hoor je ook zo meteen hier bij ZFM. En ook Dan en Munnick zijn hier eerst voor je. Zo'n lief als ik had. Hey zanger, zing je liedje maar. Maar weet dat ik het weet. Al zing je nog zo ingeleefd. En anders schreef je leed. Ik hoor je woorden zweven uit elke winkel in de stad. Maar het klinkt me niet alsof jij ja, net zo'n lief als, als ik haar had heb gehad. Na na na na, oh oh. Na na na na. Hé, hey, zanger, zeg het spijt me. Vergeet waar ik net zei. Want waar ik je van beschuldigde, dus slaat meteen weer terug op mij. Van wat kon ik lekker zingen, van de pijn die aan me vrat. Tot het zij mijn woorden waarheid gaf. De liefste lief die ik ooit had met mij verteld. daar echt verdriet zo voelen zou. haar ik dan lang voorkomen, had gezegd ik ook van jou. Pas als het je gebeurd is, dan alleen begrijp je dat. Als je net zo lief als ik had, zo lief als ik had heb gehad. Ik had na, na, na, na. Zo lief als ik had Ze kon zich geven als een meisje Kon je nemen als een vrouw Ze huilde met de film mee Als de regisseur dat wou Ze kon je gedachten vangen In een achterloze zin En ze rookte als een over Dan als ze zich in en zee zijn mijn licht? Pas nu ze is vertrokken, krijgen ze wat meer gewicht. Hé hey, zanger, weet je wat het is? En misschien is het wel dat dat ze hier nog steeds geweest zou zijn als ze net zo lief als ik had verhuisd. Naar na, na, na, zo lief als ik. Als ik had hier bij ZFM. Goed, tijd voor de drie woorden. We hebben weer drie fantastisch leuke woorden binnengekregen. Dank jullie wel daarvoor. Cool Film hotmail.com. Drie thema's waar we het even een minuutje over gaan hebben. En de eerste die is ingestuurd door Jim die zegt: Auto. Uh, ja, ik kan nog steeds niet inparkeren. Ik heb inmiddels sinds mei heb ik mijn rijbewijs. En ik merk nog steeds dat de seconde dat ik achteruit moet inparkeren, dat er een soort van vrouwelijk hormoon in mij aangemaakt wordt. En dan komt er een stressvrije, jongen. Dat wil je niet weten. En ik ken dat helemaal niet. Ik ben best wel een druk baasje, maar echt stress heb ik nooit echt. Dat ik echt zenuwachtig word om iets te gaan doen. Ik heb altijd zoiets van, ja, kom maar goed, weet je wel. En de seconde dat ik in een auto zit en een auto moet inparkeren... Dan word ik helemaal naad. En dat ik, voorin gaat dat allemaal prima, vooruit gaat dat allemaal prima. Maar de seconde dat ik moet gaan, gaan file parkeren... Aha, jongen, dan kan je wel deodorant spuiten en een uh, doekje komen brengen. Want dat gaat helemaal fout bij mij. Ja, lekker charmant dit. Ja, nee, sorry, ik kan ook niks aan... Nee, inparkeren is niet helemaal mijn nu. Um, dankjewel voor je input, voor je onderwerp. Jim, um, René, die uh, komt met tentamens, omdat hij ze die zelf uh, deze week heeft. Ja, ik vind het verschrikkelijk, tentamens. Ik vind projecten, ik had zeg maar nu ook um, eerst project. En uh, nou ja, dan heb je zo'n uh, week vakantie, heet dat dan. Nou, er is vrij weinig vakantie aan. En dan zit je thuis aan die projecten te werken. En dat is heel vervelend, maar dat is op zich nog wel leuk. Dat vind ik nog wel toch om te doen. En dan komen die tentamens. Dat je jezelf moet gaan opsluiten in je kamer. En dan niet voor kinky-SM, maar gewoon uh, om te leren. Trouwens was dat afgelopen zondag bij een miljoenenjacht... dat um, 80% van de vrouwen fantaseert over kinkyheid en SM. 80%! En je weet natuurlijk wel met Fifty Shades of Grey... dat dat wel populairder is dan dat we altijd durfden toe te geven. Maar nu is het 80%. Dat is wel bizar hoor. Maar goed, fijn dat ik daar vanaf kom met tentamens. René, ik wens je heel veel succes met je tentamens. Kik zo'n En zorg ervoor dat je lekker kan uitrusten aan het eind van het jaar... omdat je al je studiepunten al binnen hebt. En je Hoppet eentje. Goed. En de laatste is van Tim buitenspel. Ja, dat het blijft er mooi altijd. Ik weet ook al wel mee wat hij ermee bedoelt. Dat je dat vrouw dat nooit kunnen uitleggen. Dan gaat het zo van, ja, dan heb je dat ene mannetje... en als dan, dan tussen de, de, de keeper nog een mannetje staat... maar dan niet van dit, dat team, maar van het andere team, zeg maar... En die speelt dan die bal en die schiet hem dan. En die probeert hem dan in het doel. Dan gaat dat gekke mannetje aan de zijkant met zijn vlaggetje. Die heeft zo'n vlag die ze ook bij die races gebruiken. Maar dan niet in de kleuren van die races. Maar dan zeg maar in een andere kleur: rood, groen, blauw. Net zoals gras. Dat je ook soms als denkt: van... ja, weet je, ik zie de kleur van die vlag niet meer. Want dat gras is hartstikke groen. Het is groen aan de overkant. Net als naar mijn nieuwe vriend waar ik nu naartoe ga. Zeg maar dat verhaal. Dan heb je zeg maar dat als die bal daartussen komt. Dan gaat hij fluiten en dan wordt het stopgelegd. En dan gaan ze opnieuw beginnen. Ik hoop dat je een beetje hebt gekregen wat je wilde Tim Dankjewel voor je reactie Dank jullie wel allemaal voor jullie reacties Leuke onderwerpen binnengekomen hier Hele reactie, je kan blijven mailen Zometeen dan gaan we even bellen um, Iets met garnalenpellen Was afgelopen week was er een kampioenschap En we gaan zometeen even bellen Even kijken of daar wat leuk uitkomt Ook Taylor Swift komt er nog aan oud of the woods En hier is de nieuwste David Guetta Dangerous You take me down, spin me around You got me running, all the lights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 ...van de Dance Strikes Again. Hij is gezakt in de DJ Mac Top 100... ...die er vorige week tijdens het ADE bekend werd gemaakt. Maar desondanks blijft hij hit scoren. Dit is de nieuwste samen met Sam Smartin. Hier bij CFM, je hoorde Dangerous. Zometeen hier Taylor Swift, Out of the Woods. En eerst heb ik Bram aan de telefoon. Bram, goedenavond. Goedenavond. Goe goedenavond. Um, ik vind het ontzettend tof wat jullie doen. Mag ik dat allereerst even zeggen? hartstikke leuk. Um, want um, wat um, heeft u samen met een heel team uh, georganiseerd afgelopen weekend? Ja, het NK Garnalenpellen. Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen. Het NK... En, en hoelang, de, hoe ziet dat er dan precies uit? Ik ben het leek in het Garnalenpellen. Hoe gaat dat precies, zo'n competitie? Ja, um, er zijn verschillende competities in het land. En waarvan natuurlijk het NK officiële competitie is voor de, de landstitel... En die organiseren we al vijf jaar op rij. En dat is een uh, de organisatie van De Garnaal. Een Zandvoortse club vanuit uh, Heren die uh, het leuk vonden om het... Uh het initiatief te nemen om een, om een culturele traditie uh, ja, een, een wedstrijd aan te maken. Voor te zetten. Uh, tot zijn al vijf jaar uh, ben bezig. Ja, oké. Okay. Nou, um, heel erg tof. Um, wat is nou ongeveer... Hoe lang doe je er nou over om één garnalen... Ik moet heel eerlijk zeggen, wij eten regelmatig garnalen. Maar ik ben zo'n luie student die daar dan niet mee helpt. En dan staan de garnalen staan ineens op tafel. Hoe lang duurt het nou ongeveer om uh, tien garnalen te pellen? Om tien garnalen te pellen? Tien garnalen. Yeah. Ja, even denken hoor. Wat is nou het gemiddelde... Ik doe zelf ongeveer uh, twee seconden maximaal over één garnaal. Dat is best wel heel snel. Ja. Ja. Wat, wat is nou, als, als je nou kijkt als gewoon een leek, zoals ik. Stel, ik zou nu garnalen gaan pellen. Hoe lang zou ik dan ongeveer over één garnaal doen? <coughs> ik, uh, ik denk dat je het ook wel binnen, binnen uh, vijf seconden kan. Vijf seconden moet dat dan wel lukken. Ja, dat moet ook lukken. En wat doet, uh, wat doet de gemiddelde deelnemer aan het NK? Ja, je, je rekent meer in gewicht, hè. Want uh, kijk, um, een kanaal die je pelt, je hebt verschillende grootte. Waardoor het makkelijker gaat of moeilijker gaat. Mm -hmm. um, de kooptechniek is heel belangrijk. Dus het is een heel af, afgaand proces. Het is niet zomaar een aan tafel en dan moet ze gepeld worden. Voor ons zit er heel veel meer inhoud in. Nou ja, en de norm is zeg maar um, tussen de 2 en, en, en, en 300 gram per 10 minuten. Per 10 minuten? 10 minuten. Ja. Ah, dat is, ik vind dat best wel veel... Het, het is best ja. ook nog wel zwaar, denk ik. Nou ja, het is een, een ritme. Een ritme, ja, het is. is en hoe lang duurt du, wat, wat zijn precies de, de competities? Uh, nou ja, verschillende rondes. En daar worden in eerst de, de, de, de rangen bepaald, zeg maar, we hebben amateurlijn en een, een professionele lijn. Dus zeg maar de, de, degenen die er handig in zijn en degene die er minder handig in zijn. En die worden dan geselecteerd op groepen. Oké. Okay. Vervolgens zijn de voorrondes afgelopen en dan gaan naar verschillende finale rondes. En degene die het best presteert over de hele avond, die heeft dan de titel te pakken. En wat, uh, is dit, wie is de titelhouder van dit jaar? Dit jaar is Paul Laarman heeft hem gewonnen. Paul die heeft gewonnen. En wat uh, was zijn scoren? Uh, ja, over het algemeen zit hij aan, aan de 300 gram per 10 minuten. Ja, oké. Okay. Overal is het dan uh, ja, de, de, de, de winnaar. Dus um, Paul gefeliciteerd. Um, heel snel garnalen kunnen pellen. Dus ik uh, vermoed ook dat hij uh, heel graag garnalen eet thuis met zijn vrouw en dat dat helemaal, uh, helemaal in orde is ja dat, dat kan ik ook. die ja. eten vaak garnalen dat tijd. ja schat we moeten even snel gaan eten nou ik bel wel even wat garnaaltjes. komt helemaal goed hey uh, Bram hartstikke bedankt en uh, ontzettend tof dat het initiatief um, ga je dit volgend jaar weer doen uiteraard uiteraard die staat dan uh, denk ik dat wij elkaar volgend jaar weer spreken super hey hartstikke bedankt fijne avond hoi, hoi.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 Kant neemt het besluit later omdat hij analyses afwacht van de aardbeving bij Temboer. Daar werd eind vorige maand een beving gemeten met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter, die tot in de stad Groningen voelbaar was. De analyse kan volgens de minister mogelijk invloed hebben op het winningsbesluit. Nederland gaat